Stropen hier, stropen daar, altijd stropen maar. Hij zwierf bij nacht en ontbijt, door heide, vel en bos. Want in het stropen was hij nog slimmer dan een bos. Hij kende alle knepen van licht, bakstrik en pet. Hij was nog nooit gegrepen. Al weg op hem gelet, hij strikte konijnen en hazen En was voor de duivel niet bang, geen boswachter kregen te grazen Die stoken van Limburgse land, Stopen hier, stropen daar Ondanks veel gevaar, Stropen hier, stropen daar Altijd stoken maar was op een kermissondag, zo rond een uur of drie. Dat hij een lieve schat zag, was boswachters Marie. Hij kon zich niet verzetten, het was met hem gedaan. Ze beend hem in haar netten, en liet hem niet meer gaan. Hij strikte konijnen en hazen.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 Stropen hier, stropen daar, is nu naar de maan. Stropen hier, stropen daar, is voorgoed gedaan.